Het verkeer heeft vanochtend veel last van een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 bij Maarn. De truck is gekanteld en ligt dwars over de middenberm. Er zijn twee rijstroken dicht tussen Utrecht en Arnhem en ook in de andere richting is een rijstrook afgesloten. Het is onduidelijk of er gewonden zijn en waardoor de vrachtwagen is gekanteld is ook nog niet bekend. De ANWB verwacht een zeer drukke spits rond Utrecht en Amersfoort.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 Het weer het blijft tot de meeste plaatsen grijs met een enkele bui. Het wordt maximaal 17 graden vandaag. Later deze week minder regen, meer zon, maar wel wat koeler. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A7 hoort Dam langzaam rijden tussen Avanhoorn en Weide-Wormer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Polderplein. Op de A27 Utrecht-Gorkum is een rijstrook open bij Hagenstein. Vanaf Lunette staat 5 kilometer, er liggen glasplaten op de weg. Op de A28 Utrecht-Amersfoort is vanochtend vroeg bij Soesterberg een vrachtwagen door de middenberm gereden. In de richting van Amersfoort zijn twee rijstroken dicht, richting Utrecht is dat er één. In beide richtingen staan files, daarom kan het verkeer beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1.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 Met, Met nu, ZFM in de ochtend. When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 I'm I can fly high, I can go low Today I got a million, tomorrow I don't de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 Que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puedo ser feliz. De Ik ben zinvol, ik ben zinvol, ik ben zinvol, ik ben zinvol, ik ben zinvol, ik ik ben zinvol, ik ben zinvol, ik ben zinvol, ik ben zinvol, ik ben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 Your love.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 Ritme, Ritme van ZFM. Z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 So things will never be the same between you and I We intertwined our life forces and now we're unified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 de stad waar ik leef, maar zij stuurt mijn kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief met het prachtigste verhaal.